ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland is het natuurlijk nog steeds plaatselijk glad. En er staan geen files. Wel is de A4 van Den Haag naar Amsterdam eventjes dicht bij de Schipfeltunnel... vanwege een melding van een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. It's... <laughs>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 Drop my shit